Oké, okay, de offers moeten gebracht worden voor Abba op de berg Moriah. We hebben het over Abraham ge gehad die de dag gezien heeft. En de dosvloer van Arnon. En nu gaan we naar de dorstvloer van Arana. Dat kunt u lezen in 2 Samuel 24 vers 18. En dan lezen we al, zo kocht David de dorstvloer en de runderen voor vijftig zilveren sikkelen. En David bouwde een altaar voor Yahweh, een altaar, en offerde brandofferen en dankofferen. U kunt dat 2 Samuel helemaal doorlezen en dan krijgt u de context vanzelf. En deze plaats was een plaats van aanbidding, 2 Samuel 15 vers 30 tot 32. Daar staat geschreven dat David ging op langs de Olijfberg... En hij weende en toen David op de hoogte kwam, waar hij gewoon was Elohim te aanbidden. Dus het was de gewoonte, het was een plaats waar de mens voor uh, Israël, Yahweh aanbad. Deze dosvloer is hier op de Olijfberg. De dosvoer van vijftig zilveren sikkelen. Zo moet u dit zich voorstellen. Dan ziet u dat hier uh, de tempel is en daar werden de vrijwillige offerings gebracht en de zon de offering, offeren. En dan hier was aan de dorstvloer van de Rauna werd een heel belangrijk offer gemaakt dat de offering was van de rode vaars volgens nummer 19 vers 2. Dit is een hele belangrijke offering ook voor de laatste dagen. We weten dat in de laatste dagen dat een aantal belangrijke dingen moeten gebeuren. Ik wil dat even vlug uit de doeken doen. We weten dat, we hebben gezien dat de staat Israël is uh, sinds 1948 weer een staat. De stad Jeruzalem is daaraan toegevoegd. Dan moeten er nog een aantal heel belangrijke dingen gebeuren voordat we überhaupt kunnen vaststellen komt Yeshua nou of komt hij niet. Want we kunnen dat alleen maar doen bij de tekenen en die we kunnen vinden in de schrift. Er zijn mensen die hebben een timeline uitgewerkt. Daniel's timeline, ik weet niet wat ik daar van gehoord heb. Ik sta daarachter, maar, zegt er wel gelijk bij, ik sta daarachter, maar ik wil dan ook die tekenen zien. Die maalpalen. En een van die maalpalen, laat ik er drie opnoemen. De allereerste waar ik voor aan, aan kijken ben is dat het land verdeeld wordt. Daar zijn we druk mee bezig. He, onze, onze christelijke president van de United States. Uh, die heeft daar geen problemen mee. En met zijn kwartet. He, de Verenigde Naties in Engeland. En noem ze maar maar op. Gaan ze dat land verdelen. Want de Palestijnen die moeten dat delen Want Ezo, die wil zijn erfdeel terug. Daar gaat het om. Het is een gevecht tussen Esau en Jacob. Want er staat er in, uh, in Ezechiël 43 of 53. Aha. Hij wil de bergen terug van Israël voor zijn erfdeel. Maar we weten dat dat land aan Jacob beloofd is. Niet alleen aan Jacob, maar aan Abraham, Isaac en Jacob en het nageslacht. Maar Abba Yahweh zegt in Joel 3 dat het land verdeeld gaat worden. En zodra dat het land verdeeld wordt, gaat hij richten. Want dat kan niet. Het land is voor de kinderen Israëls. Zou die niet richten en zou er niks gebeuren, dan zou je, Abba Yahweh ja, niet, niet eerlijk zijn en waar zijn en achter zo'n woord staan. Dus daar kijk ik voor. Dan kijk ik ook voor de, van de aardbodemveging van Damascus Dat in één nacht moet gebeuren en dat is dan hier in de noordenhemisfeer. Dan gaat u naar bed en dan komt u s morgens wakker. En dan is Damaskus er niet meer. En dan kijk ik naar het altaar van Daniel 9. Daniel 9 staat duidelijk dat in de laatste week dat een altaar gebouwd zal worden op de tempelberg. En dat altaar wordt door de anti wordt dat altaar afgesloten. En ook de hele christelijke wereld zal daar tegen zijn, want die zal zeggen: zie, dan gaan de joden die gaan daar weer een beetje offering lopen brengen, dat toeval me niet, want daar is Jezus voor gestorven en die heeft die hele wet weggedaan. Spreekt u nooit tegen het altaar van Abba Yahweh, want dat is een van de grootste tekenen dat wij de eerstvolgende Pesach uitgeleid zullen worden. Maar dat altaar, dat kan niet gezet worden voordat wij vinden de as van de rode vaar. De laatste rode vaar. Wij kunnen misschien een rode vaar vinden in Israël en die offeren. en daar de as, Dat zou niet volgens het schrift zijn. Dat moet vermengd worden met de as van de, rode, van de laatste rode vaar. De rode vaar de rode spier, ja. Dus, wij zullen eerdaags, of in de toekomst, horen dat deze as gevonden is. Want daar moet dan de tempelmount mee gereinigd worden, want die moet weer apart gezet worden voor Yahweh. Of een stukje daarvan. Ik zie dat in het laatste verdrag dat ze nu mee bezig zijn, dat, dat Israël gelegenheid zal gegeven worden om op een deel van dat tempelberg het altaar te bouwen, want dat staat in Daniel 9, dus dat moet gewoon gebeuren. En dan, in het midden van die zeven jaar, dan komt die anti en die representeert zich als Elohim, en die schat het altaar aan. Dan weten we, nou gaan we de laatste drieënhalf jaar van deze verdrukkingen in. Want wij zijn Israël, toch? Wij zijn van het huis van Jacob, dus moeten wij daar doorheen. Want de bus komt niet, neemt het maar van mij aan. Deze rode vaar, of deze rode stier, was het verzoeningsoffer dat gemaakt werd voor het volk. De as van deze rode vaar en de as van de Tempelberg, die werden, die werden gedaan in een put... En die werden met elkaar vermengd. En dan gingen die vaten of vazen met dat as, werd door heel Israël gestuurd. En dat vinden we terug, op de derde dag was er een feest te Kana. Waarom op de derde dag? Na 3000 jaar is het weer feest. In Kana. Want dan komt Yahweh. Twee dagen en op de derde dag komt hij in de morgen. Een reinman zal de as der vaas verzamelen, buiten het leger, in een reine plaats wegleggen. En het zal zijn ter bewaring van de vergadering van de kinderen Israëls. Dus niet voor Nederlanders en Belgen en de kinderen Israëls. Daar is dat reinigingsas voor. Nummer 9 vers 9. Dat volk wordt hier dan gesteld als de kinderen Israëls. Bij het begin zeiden we, hij ging het volk heiligen. En het volk hier in nummer 9 vers 9, die dan uh, met deze as gereinigd zouden worden, zijn de kinderen Israëls. Daarna zult Gij de vaas des zondeoffers nemen en hij zal hem verbranden in de bestelde plaats... Van het huis buiten het heiligdom. Dus dat was op de dorschvloer van Arana, Op de olijfberg. Voor het aangezicht van Yahweh, die dat toezag vanuit het heiligdom. Het Heilige der Heiligen. Dit is dus voor Yahweh. En als u dan daar de tempel ziet staan en u ziet dat rookwolkje daar omhoog gaan. Dat is een heel belangrijk teken. Dat was een van de vele tekenen van de wonderen van Yahweh. Het, het, er waren ook geen vliegen daar. Rook ging altijd recht omhoog. Want s'avonds kwam er een wind en die blies de wind van west naar oost. Zover het oosten is van het westen. Zover doet hij onze ongerechtigheid van ons. Dus al de zonde van de mens werd geblazen naar de dode zee. Water werd veranderd in wijn. Dus al deze vazen met dat as, vermengde as van de zondeofferanden, de vrijwillige offers, de offers van de rode varen, werd allemaal in een put gedaan en dat ging dan in, in, in, in grote vazen door Israël heen. En als de mens dan onrein was, want dan had hij had toevallig een een, een dood beest aange, aange, aangepakt of vastgepakt. Of de dames hadden hun maandelijkse ongesteldheid. En al die dingen die wij kunnen lezen in de Torah. Dan werd dit water gebruikt voor de reiniging van de Joden. Oftewel van Israël. Vult de waterkruiken met het water... En ze vulden ze tot toe boven toe, maar het waren de waterkruiken die gebruikt werden voor de reinigingsoffering. En dan lezen we daar in het Johannes-evangelie dat toen de discipelen dat zagen, toen geloofden ze in Hem. Daar staat er: toen ze dat zagen, toen ze geloofden ze in Hem. Eerst al zeiden ze: wij hebben Hem gevonden, waarvan Mozes gesproken heeft. Maar toen ze dat zagen, toen wisten ze het zeker. Want Yeshua volgens Deuteronomium 18, vers 18 moet een profeet zijn zoals Mozes. Dat is heel belangrijk. En als we dat lezen in Handelingen 3, dat konden we eigenlijk wel even doen, want dat is heel belangrijk. Handelingen 3, dan moet ik altijd even naar mijn Engelse Bijbel zien, dan weet ik dat veel vlugger. Handelingen 3. En daarvan het negentiende vers, Handelingen 3, vers 19, dan kunnen we gelijk zien wat daar gezegd wordt over Mozes. Handelingen 3, vers 19. Betert u dan en bekeert u, wat betekent dat? Bekeert u, omkeren van de weg waar u bent en terug naar abba Yahweh via de Torah, de enige weg, via het woord. ...opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Dat zijn uw, uw Torah-overtredingen die u onbewust gemaakt heeft. Want, wij zeggen dat, Yeshua heeft voor al de zonden betaald. Dat is niet waar. Leest u dat maar na in, in, in Leviticus, dan ziet u dat Yeshua, of dat de offerdienst, de tempelofferdienst was... ...voor de zonden die de mensen onbewust deden. Onbewust. Onbewust. En we zullen dit nalezen op het laatst in het boek, uh, uh, de, uh, de boek Hebreeën. En dan kunnen we zien dat het vanuit de Brit Gadasja ook waar is. Want als u willens en wetens zondigt, dan is er voor u geen offer meer. Huh? Zo was het ook in deze tijd. Daarom moeten we goed we weten waar we mee bezig zijn. Wanneer de tijden van verkoeling zullen komen voor het aangezicht van Yahweh. En Hij gezonden zal hebben, Yeshua HaMashiach, die u tevoren gepredigd is. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting. Dus er komt de tijd dat alles weer wederopgericht moet worden. We moeten weer terug naar hoe het was in het begin. Toen Adam met Jeshua in de tuin van Eden liep. De tijd van de wederoprichting. Alle dingen die Elohim gesproken heeft. door de mond van zijn apart gezette profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vader gezegd: Yahweh uw Elohim zal u een profeet verwekken. uit uw broederen gelijk mij. Die zult gij niet meer horen. Staat dat er? Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel, niet een paar zielen of drie of, nee, het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volk. Dat is dat volk waar we het nu over hebben. Dus als u niet luistert naar de profeet zoals Mozes, dan wordt u uitgeroeid uit het volk. Dus hoe weten wij nou of Benny Hinn de waarheid vertelt? Hoe weten wij dat? En Kenneth Copeland. En onze vriend Robert Schuller in zijn paleis van Kristal. Die tenten zitten helemaal vol. Iedereen gaat ervan uit. Hoe weten wij dat deze broeders niet de waarheid spreken? Heel makkelijk. U leest Davarim 13. Deuteronomium 13. Daar staat heel duidelijk. En daar zullen komen profeten en dromers van dromen. Die mensen hebben allemaal dromen. Ik heb gedroomd over jou, Miep, want de Heer heeft me laten zien dat jij moet naar Apeldoorn, want daar heeft hij voor jou een nieuwe missie, je moet hier weg. En die mensen pakken op en die gaan naar Apeldoorn en hun hele leven loopt in de war. Ja, dat heb ik meegemaakt. Niet in Apeldoorn, maar wel in plaatsen in Nieuw-Zeeland. En dan zegt hij: Als deze profeten en dromers van dromen wonderen doen, en ze zullen geschieden. Die wonderen geschieden, gegarandeerd. Nou, daar zijn een heleboel mensen van gecharmeerd. Als ik vanavond bij wijze van spreken iemand uit een rolstoel zou kunnen brengen, ja, dan zit morgen een tent voor. Ja toch? Eerlijk waar. Zeker weten. Maar, zegt hij, als deze profeten en dromers van dromen, dromen van, u wegnemen van Abba Yahweh en achter andere goden aanstuurt, dan doe ik dit om u te verzoeken. Wie zal u dienen? De Here Yahweh uw Elohim of deze andere goden? Dan moet u kiezen. Dus, deze lieden zijn een verzoeking. Want, brengen deze lieden de gemeente naar de deur? Yeshua zegt, ik ben de deur. Dus, als hij de Torah is, en hij is het woord dat vlees geworden is, en als hij dan zegt, ik ben de deur, dan hij zegt dat aan het leiderschap. Nou, het leiderschap wil dat liever niet horen, ik heb het wel gezegd, maar dan komt de frictie. Maar ik ben hier niet om medailles te verdienen van een populariteitscontest. Ik ben hier om ook de leiderschap de waarheid te vertellen. En hij zegt, ik ben de deur. En in die schaapskooi zijn de schaapen. Maar, zegt hij, als je over de muur klimt... Dan ben je dieven en leugenaars en dan zijn de waar is de waar is niet in die. Zegt hij, toch? Dus die leiders die moeten naar de deur. De deur is de Torah, dus die moeten zich op de hoogte stellen... Van, wat er, van wie is die nou eigenlijk en waar staat die voor? Dus die moeten die hele levenswijze moeten ze leren. Dan moet je daar ook naar gaan lopen. Toch? Want in het Hebraeus is het horen, shama en doen. Dat is één en hetzelfde. Het woord is één en hetzelfde. Je kan niet zeggen, ik doe een hele mooie gebedsmantel om. Ja? Want ik weet dit al veertig jaar... Maar ik heb het mijn gemeente nog nooit verteld, want ik denk dat die daar niet klaar voor zijn. Eerlijk gebeurt. Ik sta daar van te bibberen. Ik zou deze verantwoording niet op mij willen hebben als leider zijnde. Dus we zijn met hele serieuze dingen bezig. En dan zegt hij, als je bij de deur gekomen bent en je hebt je hele levenswijze en je gelooft dat en je loopt daarna en je uit dat uit, dan mag je naar de schapen. Maar dan zegt hij, dan moet je ze ook leiden één voor één naar de deur. En dan gaan ze naar de Groene Weide. Niet eruit schoppen, you know, 3000 in de kerk en maar even vlug het handje. Hè, dankjewel dominee, het was goed of het was niet goed. Hè. Nee, één voor één bij de deur. En persoonlijk onderwijs. Dus als onze gemeente uitgroeit wordt, we zitten nou alweer weer andere, we hebben er drie. 30 daar, 30 daar, we zijn alweer 25, dan splitsen we dat gelijk af. Yahweh brengt de leraren wel, dat doet hij, want hij is getrouw. Als hij de waarheid vertelt, is hij zo getrouw, dan word je zo gezegend, dat heb je nog nooit meegemaakt. Maar je zal van die heidense afkomst en van die kerk af moeten. En ik weet dat er lieden onder ons zijn die nog met twee voetjes, eentje hier en eentje daar, hier nog een beetje eten, daar. dat mag niet, want in twee koningen zegt Abba Yahweh... Je, je, je diende Baal en je wil mij dienen. Want als hij ze vraagt, zegt Ja, ik, maar ik dien de Heer. Maar ze lopen achter Baal. Ze denken allemaal oh, dat het een en hetzelfde is. Kan niet. Het is kiezen of delen. Er werd me die andere avond verteld, maar Baal, dat betekent alleen maar uh, Heer van een grote. Die, nou, dit is wel een grote Heer. Want onder Elia had hij wel een hele priesterschap. Was hij toch wel een afgod? Wie gaat er hier de zaak uh, uh, uh, klaarmaken? Abba Yahweh, als hij daarin gelooft, aan deze kant. Hij zei niet één been hier en een ander. Hij zegt kiezen of delen. Hier is de streep. Baal, aan die kant. Yahweh, aan deze kant. Toch? kies dan helemaal geen dieren. Hier, ja. Wat is dienen? Zijn geboden navolgen. Ik zal hem laten overdoen. Dat is goed hè? Ja, hij, kan, hij wil naar Nieuw-Zeeland, hij is al in Australië geweest. En zo'n zo man met al die knoppen, die kan ik best gebruiken. Oké. Okay. Dus u moet weten wie u dient. U moet dienen de profeet zoals Mozes. Hoe herkent u de profeet als Mozes? Dat is heel belangrijk, ook in de verzoening. Dat we wel, dat we wel de, de goede hebben. Mozes verander water in bloed. En Joshua veranderde water in wijn. In het Hebreeuws en in het Jodendom, zoals u weet, van Pesach, wijn is bloed. Toen ze dat zagen, oh. Mozes, ogenblikkelijk geneesde zijn mijn laatste hand. Dat ging erin, dat kwam eruit. Ogenblikkelijk. Niet van over zes weken dan in Benen. Nee, gelijk was dat voor elkaar. Yeshua ogenblikkelijk geneesde de jongeling. Nu zeiden ze discipelen, ja nou, dat is Mozes, dat is de profeet zoals Mozes, dat kan niet anders, wij hebben die gevolgen gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en zijn discipelen geloofden in hem, Johannes 2: vers 11, de profeet zoals Mozes. En dan hebben we een probleem, want dan horen we altijd in de christelijke uitleg dat die joden, die zijn allemaal hardnekkige zo, en die ze willen alleen maar geloven als ze een teken krijgen. Zo wordt dat gezegd. Yeshua dan zei dat tot hen, voordat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zult gij niet geloven. Met andere woorden, we moeten eerst allemaal wonderen doen en tekenen en signs, en als je dat niet doet, dan geloof je niet. Naar eigen wijs. Is dat zo? Johannes 4, vers 48 staat dat. We hebben een beetje een technische... Oh, hier we al. Johannes 4, vers 48. Voordat gij, gij lieden tekenen en wonderen ziet... zult gij niet geloven. Gaat dat maar na in de grondtekst. Daar staat... Tenzij... Tenzij dat gij lieden de tekenen en wonderen ziet... zult gij niet geloven. Dus, u moet vaststellen of ik de profeet zoals Mozes ben. En doe ik dezelfde, Mozes... Dan... Wees, wees goed... Op de hoogte met wie hij is. Waar is hij op geofferd buiten de stad? Hij moet geofferd zijn op de juiste plaats. U heeft gezien dat alle offeranden moeten gebracht zijn voor jou. Alles wat aan de achterkant gebracht is, is niet waardig. Johannes zegt in Johannes 20 vers 30 en 31... Joshua dan heeft nog vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Yeshua is de Messias, de zoon van de Elohim, en dat gij, gelovende, het leven zal hebben in zijn naam. Daaraan kan u zien dat hij de profeet zoals Mozes is. En u moet naar hem luisteren. Want doen jullie dat niet, dan wordt hij uit het volk geschreven. En hij zegt: Ik ben niet gekomen om de Torah te ontbinden. Ik ben, hem, ik ben gekomen om deze volkomen op de juiste manier aan jullie uit te leggen. Ja, want jullie hebben een heel rabbinaat hier. Ja, dat is heel, heel geleerd in, in het afzetten van de mitsvot van Abba Yahweh voor hun eigen gewoontes. En dat is nog precies dezelfde vandaag aan de dag. Heerlijk waar. We, wist u, wist u. U kunt het lezen in de Tenacht, niet maar in de, in de Talmud. Daar leest u dat de rabbijnen, ik zal u een voorbeeld van geven. Stel dat Abba Yahweh vanavond persoonlijk iets openbaart aan Wim bij woord. Stel dat hij zegt, maakt niet uit. Maar er zijn vier rabbijnen die het tegenovergestelde zouden zeggen. Dan moet Wim zich aansluiten bij de rabbijnen. Want u moet zich aansluiten bij de meerderheid. Weet u waar ze dat vandaan hebben? Uit Davarim, Deuteronomium, daar staat, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Het eerste en het laatste hebben ze er afgehouden, gij zult de meerderheid volgen. Ja? Dus u moet er altijd achter de meerderheid, die hebben zich boven Jaweh gesteld. Maar een heleboel mensen, niet alleen in, in het orthodoxe jodendom, maar ook in het uh, uh, massiaanse jodendom, zijn daar helemaal van gecharmeerd. Nou wil ik er wel gelijk bij zeggen, er staan goede dingen in de Talmud. Maar er staat ook in dat Yeshua een bastard is. Bastard. Een bastard. Ja, staat er ook in. Ja. En... Ze willen mij vanuit de Joods, vanuit de Marciaanse Joodse beweging opleggen... dat ik dat orthodoxe rabbinaat aanneemt als mijn uh, autoriteit. En toen ik zei, nee, dat doe ik niet. Toen zeiden ze, nou, dan schrijven jij ja, uit de union. Ik zei, doe dat maar. Want mijn autoriteit is Yeshua. En ik zeg, Paulus, toen hij terugkwam van zijn reizen... ging hij naar, niet naar de orthodoxe rabbijnen, daar ging hij helemaal niet heen... hij ging naar zijn broeders... In Nazarene, Israël. Als ik zeg tegen mensen dat Paulus en Joshua geen christenen waren, dan worden ze heel erg boos. <lacht> ja, dan worden ze boos. Maar de schrift zegt duidelijk dat hun waren Nazareners. Yeshua de Nazarene. Paulus was een ringleider van deze Nazarene. Ja, maar zegt u in de Antiochieën, bij ze voor het eerst... Christenen genoemd. Ja, dat is waar. Want die Antiochische Joden spraken geen Hebreeuws of Aramees. Die praten alleen maar Grieks. En Mosiah is Christos, dus die hebben daar christenen van gemaakt. Maar dat betekent niet dat ze dat waren. Zij waren Nazarene Israël en hebben de Torah onderhouden tot 400 AD. Wij hebben daarvoor leven in zijn naam, want hij is Yahweh die redt. Yeshua is gestorven buiten de poort. Dat hebben we gelezen in Hebreeën 13, vers 12. Om het volk te heiligen. We weten dat dat volk het volk Israël is. Nou ga ik heel iets belangrijks zeggen en daar moet u getuige van zijn. Alle mensen kunnen behouden worden. Wat is het, uh, wat is het verloste huis van Jacob? Wie horen daarbij? Alle verloste joden. Alle verloste Israëlieten uit de andere tien stammen. En alle uit de volkeren die zich bekeerd hebben en aangesloten hebben bij het Israël van Yahweh. Heb ik iemand vervangen? Ben ik iemand vergeten? Heb ik een vervangingsleer, een nieuwe verpakking gegeven? Ik zeg dat ieder mens daarbij kan horen. Ieder mens. Maakt niet uit wie ze zijn, welke nationaliteit, color, creed, maakt niet uit. Ze moeten zich bekeren, ze moeten Yeshua aannemen als hun verlosser... En ze moeten zich aansluiten in het Israël van Yahweh. Zoals Paulus daarover spreekt in Romeinen 9. Dus u moet het internet op en al mijn die kritieke people even op hun plaats zetten. Heiligen, wat betekent dat? Zij die ceremonieel puur en apart gezet zijn. Hoe weten we dat? U heeft van meneer Strong gehoord? Oké. Okay. Hagiazo. Daar hebben we het. Dat is ceremonieel puur or purified and consecrated. Dat is hetzelfde. Ceremonieel puur. Dat betekent heilig zijn. Daarom hebben we die vaas nodig. En die vaas die point naar Yeshua. Want hij is onze reinigingsoffer. Als wij zondigen. Weet u waarom de wet is? De wet, de wet behoudt ons niet. Be behoudt ons niet. Yeshua behoudt ons. Maar de wet houdt ons wel schoon. Want u moet gewassen worden bij het water van het woord. Dus als ik in een bank werkt en ik wil een nieuwe Mercedes kopen, maar ik heb daar geen geld voor. Dan denk ik, nou weet je wat ik doe, ik neem een ton mee. Euro's, nou, want voor gulders krijgen we niet meer. Dan ben ik onrein. Mijn gedachten zijn onrein. Ik heb nog niet gezondigd, maar mijn gedachten zijn onrein. Dus ik moet gewassen worden met het woord, gij zult niet stelen. Dus de Torah houdt ons schoon. Ja? Want Yeshua is de Torah. Hij is de vaas. Hij is het reinigingsoffer. Toch? Daarom is hij voor ons buiten de poort gestorven. Want daar werd, dat, deze, vaas, daar werd deze vaas geofferd. Wie is dat volk? Zonder de Messias is er geen burgerschap in Israël. Dat gij in die tijd zwaard zonder de Messias vervreemd, ...van het burgerschaps-Israëls. Vervreemd. Ik ben vervreemd... ...van de Nederlandse cultuur. Maar ik ben wel een Nederlander. Maar ik ben sinds 1966 weg. Het is een hele andere wereld hier... ...dan toen ik wegging. En hij is er niet op vooruit gegaan in Nederland. Zeer zeker niet. Een oom van mij zegt, ik zeg dat niet... ...ik kan daar niet zo goed over oordelen... ...maar hij zegt tegen mij, het is de beerput van Europa. Of dat waar is, weet ik niet. Hij zegt het wel... Dus ik ben vervreemd van het burgerschap in Nederland. Zoals er dan ook Israëlieten zijn die vervreemd zijn van het burgerschap in Israël. Dus die waren in Israël, maar die zijn daarvan vervreemd. Want, ze, want die zijn Acrabustia geworden. Ze hebben hun besnijdenis weggegooid. Want ze wilden baal dienen. En toen zei ja, weet je wat we doen? Ik ga van jullie scheiden. Jullie kunnen de hele wereld rondgaan. Je doet maar... Ik keer mijn aangezicht van jullie af, maar in het laatste der dagen, ik heb beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob, kom ik je wel weer ophalen. Ga maar, kom maar. Dus, wie zijn deze Israëlieten waar Paulus het over heeft? Die kunnen wij vinden, en dat zullen we aanstaande Sabbat doen. Dat dit het nageslacht is van Ephraim. Moet u als u wil alstublieft Genesis 48 helemaal doorlezen voor Sabbat. Dat is heel belangrijk. Een van de belangrijkste hoofdstukken in de schrift naar aanleiding van onze identiteit. En dan zegt hij dat Ephraim, de zoon van Jozef, zal voortbrengen de volheid der heidenen. De Mela Hagoyim. Daar heeft Paulus het over in Romeinen 11. En dan zegt hij, omdat wij het bloed van de Maschiach aangenomen hebben, zijn wij weder nabij geworden. Dus het bloed van de Messias brengt ons bij Abba Yahweh. Weet u dat? Als u Pesach viert, Pascha, dan heeft u, er is er een tijd gekomen of geweest in uw leven dat u Yeshua aangenomen heeft als uw verlosser. Dan heeft u als het ware het bloed van zijn offer aan de deurposten van uw hart gesmeerd. Weet je wat dat betekent? Dat betekent, hoe was het in de eerste uitocht, dat alleen de eerstelingen, de oudste, werden maar gered. Alleen de oudste zoon werd gered. Als u het bloed aan de deurpost smeert, dan red ik de oudste zoon. Dus als u het bloed aan de deurposten van uw hart smeert, dan wordt u gered, verlost... Als een oudste. Of als een eersteling in Israël. Dat is van bovenuit geboren worden. Want als Yeshua het daarover hebt met Nicodemus. En hij is de profeet zoals Mozes. Dan moet Mozes dat geleerd hebben. Ja toch? Dat moet. En Jozef, Mozes heeft dat geleerd in Pesach. Toen werden wij. Of die eerstelingen. Die werden van bovenuit geboren. Ze werden uitgeleid. En ze werden apart gezet. Want alle eerstelingen. Alle oudst geboren, moesten apart gezet worden in Israël. Dus u bent u apart gezet in Israël voor een taak. En die taak is om Abba Yahweh te dienen. Want toen is dat verzet met die eerste dingen. Dat werd toen de priesthood. De, de priesterdienst, De Levite. Dus bent u een priester in Israël. Dat zegt, Paul, dat zegt Peter in zijn, in zijn gezichten. We zijn koningen en priesters. Weet, wat, weet u dan wat uw verantwoording is? Dat u Abba Yahweh moet dienen en dat u als priesters het volk moet onderrichten. Daarom heb ik een petje op. Dat heb ik niet op omdat ik nou Joods wil liken of gezellig wil doen. Nee, de priesters die het volk leerden, die moesten altijd hun hoofd bedekt hebben. Dat kan u zien als de priesters bij Lot hun diensten aangewezen werden. Dan, werd er een, dan ging de hoge priester naar, zeg maar, een priester is onder de zestig in een rij en bij de eerste, de beste, zette hij zijn pet af, hier vandaan gaan we tellen. En al die priesters die, hingen, die deden hun vingers op, want mensen mochten we niet tellen, dus hij telde vingers. En dan zei hij, 33, en dan ging hij 33 vingers tellen en dan zei hij, oké, okay, jij gaat het reukoffer altaar doen zodat iedere priester door Yahweh gezegd was wat zijn functie was voor de dag. Dat we geen vriendjespolitiek hadden van... We laten Wim in het bloedstaat of zo diep en ik krijg het heerebaantje hierboven. heb je? Yahweh deed dat. Bij lot. Dat is heel belangrijk. Het burgerschap in Israël. Wat zegt Paulus hiervan in Romeinen in Romeine, uh, 9? Eerst zegt hij in Evese 1 dat Abba Yahweh heeft ons voorgeordineerd tot aangenomen kinderen voor de grondlegging der wereld. Moet even over nadenken. Er is dus een tijd geweest voor de grondlegging der wereld dat Abba Yahweh op een dag gezegd heeft, ik ga de Ruach creëren van Wim Verduin. Ga ik vandaag doen. Dus Wim Verduins, Ruach, die was al voor de grondlegging der wereld. Zegt Paulus in Evese 1, leest u het maar na, eerste zes vers. En dan zegt Paulus in Romeinen 9, vers 3 en 4, want het kindschap is in Israël. Dus als u aangenomen bent bij, als kind bij Abba Yahweh, dan moet u Israëliet zijn. Dat is voor de grondlegging der wereld al vastgesteld. Van Jacob, die een Iraki was. Van Abraham, die een uh, kwam uit Ur van de Galdeeën. Van Rut, die was moabitisch. Van Ahama, die was ook... Uh, maar ze waren toch allemaal Israël. Want Yahweh had dat voor de grondlegging der wereld al vastgesteld. Dat zodra u het bloed neemt en aan de deurposten van uw hart smeert, gaat u uit Egypte weg... En komt u als het ware als wedergeboren, als een Israëliet terug, maar wel als een eersteling in de dienst van Abba Yahweh. Is dat niet prachtig? He? En dan moet u daar goed bij, goed bij dat, dat wij, zijn, wij zijn dienstknechten. Dienstknechten, zegt de schrift. Paulus zegt nooit, uh, ik ben Rabijn Paulus. Ik heb een hoop vrienden die noemen zich allemaal Rabijn. Daar begin ik niet aan, want ik ben maar een dienstknecht. Van Yeshua. Dat zei Paulus, dat zei Johannes. Johannes, een dienstknecht van Yeshua. Ja? Nou, ik vind dat een mooi iets. Want ik begrijp wat dat daar bedoeld wordt. Daar wordt bedoeld dat je bent bij Yahweh in dienst als een dienstknecht voor zeven jaar en dan stelt hij je vrij. Dan zegt hij, je hebt je zeven jaar gediend en je mag nu gaan. Maar de vrouw die ik u gegeven heb, dus die vrouw die wij hebben die is van Abba Yahweh... En de kinderen die ik u gegeven heb, die zijn van mij en blijven bij mij. Dus je mag kiezen. Je mag vrijwillig bij mij een dienstknecht zijn en bij je vrouw en kinderen blijven. Dus dan, dan hangt het er vanaf hoeveel u van uw vrouw en kinderen houdt en van hem. <lacht> Toch? Daarom als wij onze vrouw uitschelden, dan hebben we het eigenlijk tegen Abba Yahweh. Daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Dus het kindschap is in Israël, zoals we zullen zien... En wij zijn verordineerd voor de grondweging der wereld. En dan zijn wij, zegt Paulus, huisgenoten van Elohim. Huisgenoten, niet bijwoners, niet tweede rangs mensen. Oh, wij zijn de Joden. Ik, ik houd veel van mijn broeder Judah, maar hij moet wel een toontje lager gaan zingen. Sommigen van hun, ja. Die zeggen, wij zijn de Joden, wij onderhouden de Torah boven, jullie zijn heidenen, ja wij nemen onze, onze broer Ifraim, die willen wij nog niet kennen hij zit wel binnen bij mijn vader in de feestzaal maar ik sta nog even buiten en de vader komt hij zegt, kom nou ook naar binnen hij, zegt, hij zegt, die, die broer die stinkt dat veld hebben aan varkensvlees ik wil hem nog niet ik herken hem nog niet en dat is waar, want ik weet rabbijnen in Israël, Abraham Veld en als je neemt Jair, uh, Davidi, die hebben een heleboel boeken geschreven over Ifraim dat is een orthodoxe jood die zegt dat Ephraim in de kerk zit. Dat is waar. Maar bepaalde figuren in het massiaanse jodendom. die willen daar niet aan. Die zeggen: Wij zijn onder Ezra en Nehemiah teruggekomen. Uh, daar zijn een aantal van de tien stammen bij. Dus wij representeren het hele volk. Met zijn. zouden er 14 miljoen zijn? Misschien, laten we zeggen 100 miljoen. Maar we kennen ze tellen. Maar het staat van Abraham, Isaac en Jacob moet ontelbaar zijn. Dus ze kunnen nooit dat hele volk representeren. Onder Ezra en Nehemia, Want Yeshua zegt, ik ben alleen maar gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Ja? En hij zegt in Ezekiel 37, die twee houten moeten verenigd worden. En dan ga ik koning David over hun als koning zetten in het land Israël. Heeft die koning David toevallig tegengekomen in de laatste paar maanden? Nee? Dan hebben mijn broeders toch ongelijk. Want die zeggen dat dat allemaal gebeurd is al. Die willen hun broeder nog niet herkennen. Maar het komt wel, want er zit schot in. We zijn niet meer heretics, zijn we niet? Niet meer ketters. We zijn nu toch ook weer, zeggen ze, legaal. Ja, ja dat is niet zo erg, luister daar maar naar, dat is geen probleem. Maar, blijf alsjeblieft in je kerk, in Moab. Hè, want je mag wel bij ons in de synagoge, we nemen je geld ook wel aan. Maar jullie zijn heidenen. Dat is helemaal niet waar. U bent huisgenoten van Elohim. En daar zitten geen heiden aan de tafel. Of wel? is onmogelijk dan kunnen we op ons kop gaan staan en dan kunnen we zeggen nee dat geloof ik niet en dan kunnen we over argumenteren maar dit is het punt u bent huisgenoten van Elohim in Yeshua bent u een Israëliet zoals we in de volgende Sabbat gaan zien Hagios u moet ceremonieel apart gezet zijn daar is Yeshua voor gestorven dan moet u al die ceremoniële wetten, moet u doorlezen in Leviticus, hoofdstukken. Moet u van op de hoogte stellen. Is dat dan nog voor vandaag? Wel, nou, de Torah is of de Torah is niet. Nou moeten we duidelijk zijn. Wij kunnen, nou zeggen ze, je moet alle 613 geboden van de Torah aanraden. Ten eerste is dat rabbinakul, ten tweede is dat onmogelijk. Dan zeggen ze: Yeshua heeft alle 613 commando's, Want anders had hij de Messias niet geweest. Dat is niet, dat is niet waar, dat ken ik niet. Yeshua was ten eerste geen vrouw, dus daar gaat er al een hele serie van af. Ja? Ik woon niet in Israël, dus er gaan alle landgeboden af. Ik woon niet, er is geen tempel, ik kan al de tempelvoorschriften niet doen. Maar wat ik wel kan doen, dat doe ik. Dat doe ik. Het is geen probleem. Nummer 15, vers 15 zegt: voor de vreemdeling en voor Israël zijn dezelfde reglementen door de eeuwen heen. En dan zegt nummer 15, vers 36 en 37: je moet kwastjes aan, aan, aan de hoeken van je, van je, van je, van je jurk of voor je kleed doen. Nou, dat kennen we toch? Dat is toch niet zo'n probleem? Je hebt mensen die doen het gelijk. En er zijn er ook nog die willen daar nog zes weken over argumenteren. Is, hij zegt het, of hij zegt het, hoe lief heeft u hem? Hij zegt, als u hem echt lief hebt, dan hang je kwastjes aan je hemd. Want dat is voor mij een mitswa. Toch? Heel duidelijk. Vergadert mij mijn heilige. Wie zijn die heiligen? Dat zijn de saints, who kan matching in. Die mijn verbond met offers vernieuwen. Dus u moet, u moet als apart gezet iemand. Met Yahweh in een verbondsgemeenschap leven. Bent u een verbondskind? Als ik dan aan christenen vraag, dat heeft niks met mij te maken, dat zijn alleen maar de joden. Die, niks met ons te maken. Wij, wij, wij hoeven dat allemaal niet. Dat is niet waar. De kinderen van het bond, welke is er niet te zijn? Welke is de aanneming tot kinderen? Wij zijn alle aangenomen kinderen. De Joden zijn aangenomen kinderen, de Israëlieten zijn aangenomen kinderen. En die uit de volkeren, of de heidenen die zich bekeerd zijn, zijn allemaal aangenomen kinderen. De Juda wil daar niks van weten, maar het is wel waar. Welke zijn Israëlieten, welke is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden? Ik was gisteravond bij iemand, en we zullen geen namen noemen. Toen kwamen we ook bij dit verbond. En toen zegt deze persoon: verbond is gemaakt met Israël en de kerk. Zeg wat, staat dat? Nou, ik kon op mijn kop maar staan, maar echt, ik zeg, dat staat er niet. En iemand las Jeremia 31, vers 31. He? Ik zal een nieuw verbond maken met het huis van Juda en het huis van Israël. Hebreeën 8, vers 8, precies hetzelfde. Twee getuigen. Maar nou, we hadden niet, hoor. Israël en de kerk. Hebben we daar een basis voor? Nee. Staat nergens in de schrift. Ai, ai, ai. Dit is moeilijk werk. ...zijn de verbonden en de wetgeving. Dus de Torah is voor Israëlieten. Want in de, in de wereld hebben ze hun eigen Torah. En de beloftes. Dus de beloftes zijn aan Israël gemaakt. Abraham, wat was Abraham beloofd? Abraham was beloofd dat hij zou een zaad voorbrengen... ...waarin alle volkeren der wereld gezegend zouden kunnen worden. Niet alleen de joden, alle volkeren. Ja? werd hij beloofd... dat zijn nageslacht allemaal naar de hemel zouden gaan. Nee. Staat dat er? Nee. Allemaal terug naar het land. Wie zet er een reisbureau op naar Israël? Ja. We zijn allemaal... Anders, we zijn allemaal anders, en als ze nog wat verdienen kennen... met een reisbureau naar Israël, want ze komen boeken hoor. Ze komen. Het reisbureau van Joshua Hamashiach. De aangenomen kinderen van het verbond... zijn Israëlieten... Die schrijft en die zegt in, in 1 Korinthe 10, schrijft hij en dan zegt hij, dan zegt hij, broeders en zusters, wees niet ontwetend. En wat ik u ga vertellen, daar is de hele instituut kerk ontwetend van. En dan beschrijft hij de eerste Exodus. En dan zegt hij, je moet niet zo doen als hun deden, je moet niet dit, je moet niet, daar gingen de 10.000 dood en om dat gingen er zoveel. Doet dat nou allemaal niet? Want die eerste Exodus, hij zegt dat is een voorbeeld voor alle die leven in de laatste eeuw. En als wij denken dat de Messias voor de deur staat, dan is die ex eerste Exodus voor ons. Want Isaiah 11, vers 11 zegt dat wij willen, wij gaan weer een Exodus in. Net zoals Israël, onze voorvaders, uitgeleid werden van Egypte, zo zullen wij uitgeleid worden van Egypte. Bent u daar klaar voor? Amen. Gelooft u dat? Nou, daar geloof ik er niks van. Ik wacht op de bus van Hel Lindsay. Maar, ik wil u wel vertellen, ik was heel... Ik, ik volg Hel Lindsay. ik weet niet waarom. Ik, weet, ik volg helemaal geen Benny in en al. Het, die laat me helemaal koud. Maar die Hel Lindsay, Van tijd tot tijd kijk ik op zijn website. Hè. En nu, ik was helemaal... Ik kreeg een e-mail van een van, een van mijn, mijn, mijn broeders in onze gemeente... En hij zegt, Boos, je moet even naar Helinzi kijken. Oké, okay. hij zegt, je bent verbaasd. Weet u wat? Helinzi zat de twee huizen van Israël te leren. Voor de televisie. Misschien komt hij nog tot inzicht, want daar bid ik voor. Want hij heeft een hele volgeling. Kun je nagaan als zo'n man zegt ineens, nee, de bus komt niet. Want ik heb me bekeerd en we gaan allemaal naar Israël. Dan geloven ze het. Maar als hij zegt, nee, we gaan in de bus, dan geloven ze dat ook. Want ze, ze, ze kijken het zelf in de schrift niet na. Aan Israël zijn de beloftenissen en de verbonden en de aanneming tot kinderen. Hun zijn de kinderen van het verbond met Abraham Isaac gemaakt. Nou weet ik dat er mensen zitten hier en die denken... Zou die het zeggen of zou die niet zeggen? Moeten wij dan besneden zijn? Ik was bij een, bij, een, bij een dominee hier in Nederland. En we kregen het er zo over en ik hoorde hem het denken. Maar hij vroeg het niet... Dus ik zei tegen hem, ik zal de vraag voor u stellen. Moeten wij besneden zijn? Ja, zegt hij, moet dat. Ik zeg, wat werd Abraham opgedragen in Genesis 17? Als jij pad een deel wil uitmaken van het verbond, hij zegt, dan moet je al de kinderen besnijden. Duidelijke taal. En wat gebeurde er toen Israël onder Joshua de rivier overging? Hij zegt, even stoppen mannen. We gaan niet verder eerst besneden worden. Dat gaat in die tweede exodus ook gebeuren als u het nog niet gedaan heeft. Want wil u aanzitten aan de Pesachtafel met Yeshua? Ik wel. Maar hij zegt, want hij is de Torah, hij zegt geen ongesnedenen zal aanzitten aan het paasgaan. Dus u moet wel realiseren dat, dat, dat, dat u er dan niet bij hoort. Want... Het staat in Ezekiel, u moet in Ezekiel uh, 44, dat is dus de tijd van het duizendjarig rijk. Dat we moeten besneden zijn van hart en van vlees. Ja? U heeft nog tijd, u heeft nog tijd. Ik zeg altijd, de eerste zes doe ik voor niks. Dus, <lacht> geen probleem. Maar als we eerlijk zijn, volgens de schrift moet dat gebeuren. Abraham deed dat ook niet gelijk. U kan wachten tot u de rivier overgaat. Maar of er anesthesie, zijn en scherpe messen kan ik u niet beloven. Dus u mag kiezen. Toch? Israël is met de wetgeving. Is u machine? Oh nee, kom maar. De verzoening en de verlossing is in het Israël van Yahweh. because Yeshua is Israëls koning, Israëls verlosser... En Israëls Elohim. Hij is Yahweh die redt. Dat is zijn naam. Jezaja 43 vers 11. Yeshua is gestorven op deze olijfbelg. Hoe weten we dat? Als nu de hoofdman onder, onder over honderd zag wat er geschiet was. Verheerlijkte hij Elohim en zei de waarlijk deze mens was een sadik. Ah, zeggen de orthodoxe Joodse vrienden en Martiaans beleidende joden. Zie, Yeshua was maar een sadik. Ik was in Friesland en er kwam een Joodse meneer naar me toe. Hij zegt, broeder, hij zegt, ik heb in jaren niet zo kostelijk gegeten. Hij denkt, ja, eerlijk. Maar, zegt hij, ik ben het niet eens als u zegt dat Yeshua Elohim is. Hij is voor mij maar een sadik, nog niet even haar Sadik." Toen heb ik hem gezegd dat ik hier in uh, al hier over deze dingen ging spreken. En ik zou hem een kopie sturen van de opname. Maar hij moest mij vertellen. de betekenis van Psalm, 100, van Psalm 49. Hij zegt dat is een goede. Ik zeg dan weet u het wel. Want Psalm 49 zegt dat wij niet kunnen verlost worden door een mens. Wij worden verlost door Elohim. De, de schrift is duidelijk. Wij kunnen niet voor een mens, kan niet voor een mens. Verzoenen, zegt Psalm 49. Weet u waarom dat ik weet? Dat weet ik. heb een andere, een andere, een andere Massiaans-Joods uh, vriend. Die is ook leraar in Israël. Leidt ook toehoest daar en zo. En die was bij mij in huis en kreeg er ook zo'n zo, zo gesprek over. Want hij heeft ook een, een verklaring van zijn geloof. En het eerste wat ze doen, ze gaan naar die verklaring. En wat kennen we daaruit? Boor, oh, hier pakken we hem op. En dan gaan ze grote stukken op de internet zitten schrijven. Ik zeg: Je moet het ook duidelijk maken. Ik zeg: Ga nou vanavond. Psalm 49 lezen. De volgende morgen zag ik hem. Ik zeg, Avi, heb je goed geslapen? Hij zegt, ik ben de hele nacht op geweest. Ik zeg, oh ja? Hij zegt, dat is ja, hij zegt ik heb het helemaal in het Hebreeuws gelezen. Hij zei, het klopt is een bus. Ik heb nog niet van deze meneer gehoord, want hij zal voor de blok gezet worden, want Joshua is een fysieke representatie van Yahweh's aanwezigheid. Hij, is, hij zit niet aan de rechterhand van Yahweh, hij is de rechterhand van Yahweh, want daar worden wij mee uitgeleid. Maar Abba Yahweh is niet aan het kruis verslagen. Zeker weten van niet. He? Want hij zegt, mijn Abba is groter dan ik. De universum, Yahweh is niet in het universum, maar het universum is in Hem. Niemand heeft hem ooit gezien, nog zal hem zien. Ja? The physical representation of his presence, zouden wij zeggen in het Engels. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschiet waren, keerden wederom, slaan hen op de borst. Dus al deze lieden hebben dit gezien. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën. Van boven tot beneden. Matthäus 27, vers 51. Wie kan er zien in het donker? Het was donker. Het was donker staat er in de schrift. En van de zesde uren... En het werd duisternis over de gehele aarde... Tot de negende uren toe. Matthäus 27, Hoe konden deze lieden dat allemaal zien? Dat er in de tempel dingen gescheurd waren... En, hè? en ze... Oh, hè? Hoe konden ze dat zien? Alleen van de olijfboom... Was dit mogelijk... Om het scheuren van het voorhangsel te zien... Door het licht... Van de menorah... Als we stonden bij de, op de dorstvloer van Arauna. dan keek hij zo de tempel binnen. En Yeshua, zoals ik u zag, zal laten zien, die hing daar aan, aan de boom. En die heeft al die offeranden gezien waar Israël mee kwam met de lam. Want hij zegt, dat moet je bij mijn huis, moet je dat komen brengen op de veertiende van Aviv. En dan moet dat geslacht worden. Dat moest u doen. Nee, de priester niet. Dus u kwam daar met uw lam. En u moest dat persoonlijk, moest u dat, doden. En het bloed werd dan aan de priesters gegeven. Dus wie heeft Joshua vermoord? De Joden? Of hebben we dat allemaal... Dat hebben we allemaal gedaan. Ja, toch? Want wij hebben allemaal gezondigd. Dan moeten we dat niet Judai in zijn schoenen schrijven. Dat is niet eerlijk. Dat hebben we wel 2000 jaar lang gedaan. Yeshua is gestorven voor Yahweh, naar het gebod. Want hij heeft alles gezien. En toen de hoge priester zei, na het laatste lam dat geslacht was, toen zei de hoge priester altijd, nu is het volbracht. Dat zei Yeshua ook, dus hij heeft daar gehangen, hij heeft heel Israël de offers zien brengen. Want hij is gestorven voor Abba Yahweh, die alles meegemaakt en gezien heeft. En het is niet dat, dat voorhangsel dat scheurde, want dat is het voorhangsel in het heilige der heiligen. Er wordt gezongen, in het Engels, Come into the holy of holies. Dan kunnen we nou zo binnenlopen, dat is helemaal niet waar. Dat heeft nooit gemogen en dat we ook in het nieuwe tempel ook niet mogen. Alleen Yeshua mag in dat heilige der heiligen komen en daar zal hij Israël, zoals de hoge priesters, dat deden voordragen. Alleen Israël wordt voorgedragen bij Abba. Dus als u bij Israël bent, dan zal ook uw naam staan op de stenen, op de bosplaat van de hoge priester. En zo zal hij u individueel en als volk bij zijn vader voordragen. Op Yom Kippur in het heilige der heiligen. Maar wij kunnen dan niet even met onze voeten op de argen zitten van zo we zijn er. Daar mogen wij nooit doen. Want hij woont achter een ontoegankelijk wit licht. Niemand heeft hem ooit gezien nog zal hem zien het voorhangsel voor de heilige plaats dat is gescheurd en daar mogen wij nu in als priesters van de allerhoogste daar mogen wij in maar wij zijn nu in Shavot 2 we hadden de eerste Shavot bij de berg, tweede Shavot in handelingen 2 en wij zijn nu de tempel van Abba Yahweh Amen. u bent een bouwsteen Bent u een bouwsteen? Wilt u een bouwsteen zijn? Want wij moeten gezamenlijk voor hem een huis bouwen. Levende stenen. Ja, levende stenen. Zodat u uw hart reinigt, zodat u in u kan komen wonen. Ja? En wat zegt hij dan? Als ik dan in u kom wonen, dan laat ik u allemaal in tongen spreken. Nee. Hij zegt, ik ga een nieuw verbond met u maken. En dan zal ik de Torah op je hart schrijven. Ja? En in die Torah staat... Ik ga daar vader vanavond niet verder op in... Dat Ifraim, ja, sprak met een vreemde tong allemaal bribbel, brabbel, bribbel, brabbel. Zat hij daar, zat hij daar in, zijn, in zijn kerk andere goden te dienen. Want in Israël heb ik dat nooit gezien. In het Israël van Jawe. Dat is heel belangrijk. Ik kan het u laten zien. Amstel, daarachter. Gogota. Welke is gezegd de hoofdschedelplaats. Zo moet u dat zien. Zie u? De hoofdschedelplaats, of de skal, was de hoofdschedel van een, berg, van een berg. U wordt meegenomen naar de bushalte achter de heilige plaats. En dan zegt hij, daar was het. Dat is het niet. Want dan zou Yeshua achter... Ja? Maar hij moet voor Abba Yahweh geofferd worden. Dat is heel belangrijk. En dan hebben ze daar een tuin... Daar heb ik nooit horen vertellen dat... Nee, hier is het. Daar zeiden ze dan... Zo had het kunnen zijn. Ja? Dat is veel eerlijker dan zeggen... Zo was het. Maar als je in de Heilige Grafkerk komt... Van de Rooms-Katholieke Kerk... Dan zeggen ze... Hier was het. En als dat waarheid is... Dan is Yeshua... Dan is Yeshua daar niet gestorven. Dat is onmogelijk. Die is hier gestorven... Voor Abba Yahweh. Ja. Want... De Yeshua van de Torah is totaal anders dan de Jezus van de kerk. Daar zijn we het allemaal over eens? Zo niet? Kan ik me u daarna aanspreken, dan kan ik u dat uitleggen. Want de Yeshua van de Torah, die zegt, je moet de Sabbat onderhouden, je moet de feesten onderhouden, wij eten geen varkensvlees, noem het allemaal maar op. Right? En het trouwen van homoseksuelen, zegt hij, dat is een abomination. Een gruwel. Ja? Maar in die kerk mag dat allemaal wel. Je houdt zondag, paas, hazen, u weet het allemaal. Het kan nooit één en hetzelfde zijn. Als hun Jezus dat zou zeggen, ja, dit is mijn leren, dan klopt daar natuurlijk niks van. Golgotha, de, de skal, de schedel, de schedel van de berg. Daar werd ook de rode stier uh, geofferd. En daar is ook Yeshua geofferd. Want daar is de schedelplaats. Daar is hij gevangen genomen. Daar is hij gekruisigd. Daar is Hij gestorven, daar is Hij begraven, daar is Hij opgestaan, daar is Hij ten hemel gevaren en daar zal Hij terugkomen. Amen. Allemaal op één en dezelfde plaats. En u zal daar getuige van zijn. De woorden van Yeshua. Ilai Yahweh, lama ja. sabachthani. Hebben ze ons geleerd, mijn God, mijn God, waarom heeft Hij mij verlaten? Yeshua verlaat zijn kinderen nooit. Dat is onmogelijk. Zo heeft hij ook Yeshua nooit verlaten. Want we weten van de woorden dat dat Shabbat laat mij niet langer hier. Het is volbracht. De taak is gedaan. Nu wil ik naar mijn vader. Yeshua is nooit verlaten geweest van Abba Yahweh. Want hij staat altijd bij u. Altijd. Zo is dat gebeurd. Dit is het Pesach. Dat u het bloed van Yeshua HaMashiach aan de deurposten van uw hart smeert. En dan wordt u gered als een eersteling in Israël. Dat is prachtig. Vind ik hoor. Vindt u dat? Als een eersteling in Israël. Want dat bloed verandert u van Prime tot olijve. Want. Het bloed van de messias geeft u uw identiteit. En ik zal dat volgende Sabbat aan u laten zien. Yeshua de Nazarener, de koning der Joden. Er was een, er was een opschrift waar de leiderschap van Israël heel erg nijdig om werd. Ze zeggen tegen Pilatus: Kan je dat er niet achter elkaar afhalen? Want dat, dat, dat willen wij helemaal niet. Dat zegt hij nu wel, maar wij willen dat niet. Nou, in. De rabbijnse traditie, of ook als je Hebreeuws leest... En hier staat het natuurlijk geschreven van links. Zie je dat ik het niet weet? Van links naar rechts, maar het moet eigenlijk van rechts naar links staan. Lezen altijd de hoofdletters van de woorden. Dat doen ze altijd. Daarom lazen ze dit. En ze zijn: maar dat moeten we niet. Dat moet eraf. Maar niet verkeerd verstaan. Abba Yahweh is niet aan dat kruis geslagen. Dat was Yeshua, zijn fysieke representatie naar het vlees. Abba Yahweh heeft het allemaal meegemaakt. Daar Yeshua is gestorven voor Abba Yahweh. Hij die was en hij die is en hij die komt. Want, staat er in de schrift, en zij zullen mij. Wie is deze mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Leest u dat maar na Zacharias 12 vers 10, wie dan in de context deze mij is. Ik ben Yahweh, uw heilige, uw apartgezette, de schepper van Israël, uw lieder koning. Yeshua zal weer over Israël koning zijn, want dat staat in Lucas 1, vers 33: Hij zal over het huis Jacobs koning zijn. Wilt u dat Yeshua koning over u is? Dan moet u zorgen dat hij bij het huis Jacobs bij hoort en niet in een of andere instantie. Dan moet u daar weg en dan moet u zich daar aansluiten bij Israël. Blasserdam is maar wat een half uur van Schiedam is er niet zo ver we... wat zijn we bouwstenen of zijn we het niet dat is onze prioriteit onze prioriteit met wat ons gegeven is bouwt u eerst het koninkrijk van Elohim wat betekent dat het koninkrijk van Matthäus 24 het evangelie van het koninkrijk zal gepredikt moeten worden en dan pas kan het einde komen dus wat, moet u, wat is uw prediking? We gaan op vakantie in Oostenrijk voor drie weken, mag om. Maar eerst het koninkrijk van Elohim opbouwen. En dat is dat het koninkrijk, er waren twee koninkrijken: het koninkrijk van Juda en het koninkrijk van Ephraim. En dat moet, of van Israël, dat moet weer herenigd worden. De vervallen hut van David moet opgericht worden. Dat is het koninkrijk. Dat wij en als wij het niet doen dan staat er in de, in, in de brief van de openbaringen staat dat het eeuwige evangelie zal gepredikt worden door de engelen en zij zullen alle volkeren alle tongen, alle natieën want niemand zal kunnen zeggen dat heb ik niet geweten dus als u als Israël weer de taak la la voorbij laat gaan zoals ons eerste reclameboord gefaald heeft dan zul je ja, wij het weer zelf moeten doen ja. huh? maar doen, doet niet. Bent u bouwstenen, is hier een cd, in het huis van Abba Yahweh, of laat u het ook afweten? Dat moet u ook tegen uw familie zeggen. Want u moet zaad opwekken in Israël. Dat was de taak. Toch? Dan zullen wij daarna uit moeten gaan. Mag u uw beste boekje geven. Als u het helemaal niet kan betalen, mag u ze voor niks meenemen of zelfs voor half de prijs. Ja? Maar liever 10 euro, want dan kan ik wel mijn kosten een klein beetje dekken. Ja, toch? En u helpt daar dan uw broeders, zusters en familieleden mee. Ze zullen misschien zeggen, oh, die zijn gek geworden. Eerlijk, want dat zeggen ze. Ja, ze zeggen, die boas die is helemaal gestroord, die wil Jood zijn. Loopt met touwtjes aan zijn broer. Nou, die is helemaal geflipt. Mijn broer zegt tegen mij, hier in Nederland, hij zegt, jij komt toch niet naar Nederland toe om al die mensen onder de wet te zetten. Ik zeg, ja, toevallig wel maar, Paulus zegt in gelaten: 3, als ze het niet doen, dan zijn ze onder hun vloed. Zeggen, ja, ja. Zeg ja hij zegt, ik ga naar zo. sorry, ik ben er niet. Kom helemaal van niets en wat. Maakt niet uit, maar ik heb echte, ik heb echte broeders en zusters. Kijk, ze zijn allemaal hier. Amen. Niemand komt tot de Vader, maar door mij, zei Joshua. Joshua zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Als Pilatus zei, wat is waarheid? Dan weet hij wat de waarheid is. Yeshua is de waarheid. De levende Torah. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij zal ons dragen op Yom Kippur. Onze naam zal geschreven staan op zijn borstplaat. En hij zal ons representeren bij de Vader. Welke is ter zijne tijd vertonen zal... de machtige Elohim, Yahweh, de koning der koningen... Yahweh Elohim, die alleen onsterfelijkheid heeft... En een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan. Ontoegankelijk. Want niemand komt door de vader, maar door mij. Hij gaat u daar representeren. U bent toch Israël? Amen. De heilige grafperk. Is dat dan niet de plaats? Niet gestorven voor Yahweh. Maakt niet uit. Dit is een Nieuw-Zeelandse kans, andersom. Niet gestorven voor Yahweh, dat is het punt. Dan is het offer ongeldig. Ik kan u zien dat de kerk uw verhaal verkocht heeft dat niet waar is. Misleiding. Er zullen velen komen. In het eind der dagen. Die zullen zich voorstellen als profeten. En ze zullen velen, hele bussen van al over de wereld zullen ze verleiden. En aan een plaats brengen die voor het Israël van Yahweh geen plaats heeft. Yeshua is gestorven voor Yahweh die meeleefde. Halleluja. Abba Yahweh, wij danken u en wij prijzen u voor uw, voor uw woord. Abba, u weet, de harten van ons allemaal... Wij kunnen ons heilig voordoen, maar u kent ons hart. Wij danken u voor uw genade, dat u ons hebt laten zien en ons nog laat zien de dingen van u zoals ze waarlijk zijn. Geloofd en geprezen zij uw naam. Vader, ik bid en ik dank u voor ieder die hier aanwezig is dat wij mijn oren hebben om te horen en harten waarop u uw Torah kan schrijven. Dus wij kunnen weten wie onze waarachtige broeders en zusters zijn, want Yeshua zegt dat zijn broeder en zijn zusters zijn diegenen die de wil van de Vader doen. En de wil van de Vader is zijn levenswijze doen. Zo wil hij de mens zien naar zijn beeld... Maar, wij laat ons eerlijk zijn onder elkaar. En elkaar ondersteunen, want we gaan elkaar nodig hebben zoals nog nooit tevoren. De dag zal komen dat ook u ons uit zal leiden. Maar ja, wij daarom. We kennen dan ook de zonde van onze vaderen en onze voorvaderen. En wij vragen daar vergeving op. Vergeef ons ook al onze Torah-overtredingen. En wij danken u voor. Yeshua die voor ons gestorven is, buiten de poort. Die ons heilig apart gezet heeft gemaakt. Apart gezet als eerstelingen in Israël om u te dienen. Vader, dat wij dit dan ook doen. Dat wij er niet altijd maar eeuwig over praten. Maar dat wij het doen. Dat wij ons daarin verdiepen. In de dingen van U dat wij als het Israël van de laatste der dagen licht mogen zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mens, zodat zij uw goede werken zien en uw vader loven die in de hemel is. Want ik ben niet gekomen om de Torah, dat het licht is, weg te nemen. Ik wil het tot zijn volheid brengen, want ik ben het doel daarvan. Abba Yahweh, geloofd en geprezen is uw naam. Wees met ons op de weg naar huis. Geef ons een goede nachtrust. Dat morgen we mogen weer een dag hebben. Vol van vreugde. Want de deur van Agor. Van de grote verdrukking voor Israël is hoop. Want wij weten dat u aan de morgen van de derde dag komt. En dan zullen wij gedurig en eeuwig bij u zijn. Halleluja. Amen. Amen.